In Leicester in Engeland is een zware explosie geweest. Een winkel en een woning zijn verwoest. Er zijn zeker vier gewonden, ze zijn er slecht aan toe. Mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. De politie zegt dat er waarschijnlijk geen sprake is van terrorisme. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Britse media speculeren over een gaslek in de Poolse supermarkt.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 En honderden Nederlandse vakantiegangers zitten vast op Lanzarote en Tenerife... vanwege het slechte weer daar. Tientallen vluchten moesten uitwijken vanwege de regen en harde wind. Ook honderden Nederlanders die juist op weg waren... naar de Canarische eilanden zijn gestrand. Hun vliegtuigen weken uit naar Gran Canaria, Canaria excuus, of Faro in Portugal. Het weer nog. Op de meeste plaatsen vriest het een aantal graden. Overdag is het droog en zijn er zonnige perioden. In vrijwel het hele land komt de temperatuur niet boven nul. En door een stevige Noordoostenwind voelt het veel kouder aan. In het uiterste noorden kan ook nog wat sneeuw vallen. Voor Groningen en Friesland is code geel afgekondigd. De komende dagen blijft het koud met s'nachts flinke vorst. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Goedenavond, luisteraars. Het is inmiddels in Nederland een, uh, al over één uur. U luistert naar het programma Zwarte Priet op de NPO Radio 1 zonder Zoom. We hebben inmiddels de problemen ontdekt. Mijn gasten zijn Giwani zeggen Elvira Norton en wat nog wat andere mensen die komen. De techniek is Suriname Ravien Matouw. In Nederland Anne Bakema. De ondersteuningen Diana Dutron voor Radia Gogar. en in Nederland Julian Verbeek. En mijn gasten zijn Armand van Alen via een opgenomen gesprek en Giwani zeggen en Elvira Nortan. Dus Giovanni, als alsjeblieft als hier willen staan, we uh, kunnen we starten met uh, de volgende instart van meneer uh, Van Alen? Inmiddels een visbedrijf? visbedrijf. hebben we eigenlijk gestopt. Die? Dat deed ik samen met Fernandes, maar daar zijn we mee gestopt. Oké, okay, en tot, tot wanneer hebt u dat visbedrijf gehad? Tot kort ja. geleden. Maar de, gezien het feit dat het kanalen waren... Mm -hmm. en de prijzen van voer, elektriciteit en al die soort... Uh, waren allemaal van import afhankelijk. Ja. Van brandstof en weet ja. ik veel was de prijs voor het produceren van kanalen veel te duur geworden. U hebt nog steeds een kippenbedrijf? Dat hebben we nog, ja. Hoe, hoeveel kippen? Oh, ongeveer 25.000 in de week. Ja. Produceren en, die, we. en die is voor de lokale markt? Want die lokale kunnen, markt, je kan niet exporteren. Oké. Okay. En u hebt dus uw, uh, sla, uw veebedrijf en ja. drie slagerijen waar u uw eigen vlees verkoopt? Dat klopt. En ik lever nog een andere slager zo. Ja. En dan heeft u nog een betonbedrijf? Ja. Wat, wat, wat stenen verkoopt, wat mortel verkoopt. Ja, dat is apart bedrijf, ja. dat is Subema. Ja, maar die ja. is ook eigendom van uw zeg maar, familie. Ja, het grootste deel, op, ja. op 10%, na is het eigendom van de familie. Ja, dus. En, maar dan is het land nu... Laat me dit eerst vragen. U hebt de periode van de binnenlandse oorlog tussen 1983 en 1988... Was Suriname zwaar economisch en de problemen, hoe heeft u overleefd? Nou, ik bedoel, je moet uh, die dingen doen die op dat ogenblik relevant zijn, om te overleven. En ja, het is natuurlijk uh, allerlei kleine dingen. En het in die tijd, laten we zeggen van 80 of uh, 85, zijn zo, zo, we behoorlijk achteruit gegaan. Ja. ja, maar we hebben het weer opgepakt. Maar uw plantage op Kamoweenen, dat was gebied waar Juggle Commando, de rebellen van Brunswick, vochten tegen de overheid. Nee, overheen. daar wordt niet gevochten aan de rechteroever, want op kwam geen mens. Oh, aan de linkeroever werd er gevochten. Ja. Oké, okay, dus u hebt geen last gehad van die oorlog. Nooit. Nee, En laten we zeggen, ik gebruikte, laten we zeggen, in die tijd, het waren aparte bedrijven wel, en de ene financierde het andere, ja. En daar gebruikte je dus een deel van de arbeiders die geen werk hadden. Op de betonfabriek. Want ik heb nooit iemand ontslagen. In die hele periode? Nooit. Ja? Die gebruikten we om schoon te maken op plantage. Te ontginnen. Oh, weet u, het, ik, vaak als er Nederlanders komen die vragen aan mij, Primo hoe komt het dat uh, die bedrijven in Suriname zitten nooit alleen maar op, op één gebied. Maar altijd op diverse zeg maar, terreinen opereren ze. Ja. Dat komt door de, de markt. De, de, de markt is zo beperkt dat als er een kleinigheid gebeurt op die branche waar je mee bezig bent, ben je failliet of niet. Dus de, daarom zijn het hier holdings. Als we kijken naar bedrijven zoals CIC, die maakt uh, zeg maar schoonmaakmiddelen. En, uh, maar die heeft ja, ook die, een shippingbedrijf, die heeft ook een hotel. Het ja, zit in het bankenverzekeringwezen bij UV-teelt. Uh, uh, dus we doen een, een beetje een scheepvaart. Ja. ja, we hebben de Schola. Ja, dat ja, is ja, de binnenvaart. Is, uh, de binnenvaart en, uh, maar dan wordt ook die binnenvaart gedeeltelijk gebruikt om koeien te transporteren van plantage naar de stad. Ja, en dat ene, het, het, het sluit allemaal in, in grote lijnen, koppelt het aan elkaar. Oké, okay, dus zodra je, als ik hier zou zeggen, we zitten in het radiostation Amor, en die zegt: Oké, okay, wat heb ik nodig? Oh, ik heb airco's nodig, ik heb computers nodig. Dan gaat zo'n bedrijf, behalve radio, dan ook in de airco's zitten, in de computers zitten. Bijvoorbeeld? Ja. Maar... Ja, kijk, je hebt bijvoorbeeld: uh, je hebt al, Het zijn allemaal vertakkingen die aan elkaar koppelen ja ja en een groot deel van ze is door onvrede ontstaan het klinkt misschien heel erg vreemd in uw oren ja ja zelf fabius uit onvrede ontstaan vertel mijn vader die was op een gegeven ogenblik in dienst bij piekens en pond mm -hmm. ja uh, nadat zij de zaagmolen van fernandes overgenomen hadden ja. was hij was mede aandeelhouder en die 20% aandelen zijn meegegaan bij piekens en pond en op een gegeven ogenblik was de bosexploitatie man die voor hun werkte, die had diefstal gepleegd. Ja. En toen zei ze tegen mijn vader, ja meneer Van Halen, jij gaat de bosexploitatie weer moeten doen. Toen zei mijn vader, zeg, luister ik ben vijftig. Ja, ik kan die afstanden in het bos niet meer lopen. Ja, die nodig zijn om die bosexploitatie goed te doen. Ja, dus als ik die bosexploitatie weer moet gaan doen, ga ik weg. Ja. Toen zei ze, ja man, je bent vijftig. Wat ga je dan nog doen op je 65 jaar? Wat ga je dan voor een nieuw ding doen? En hij was boos. Toen zei hij, ga ik stenen maken? Om dat hout van jullie te concurreren. En zo, is hij is erover gaan nadenken. En uiteindelijk is hij stenen gaan maken. Hij heeft ontslag genomen. En hij is voor zichzelf begonnen. Toen was hij vijfde. Dat was de bijna 80-jarige uh, Armand van Alen... van Joods, uh, Nederlandse komaf. En uh, u luisterde NPO Radio 1... in samenwerking met Amor FM... En het programma Zwarte Priet Praat live uit Suriname. Mijn naam is Prim Radakichoun. Ik niet zeggen, opinieleider in dit land. Meneer van Alen heeft het erover dat dit een kleine markt is... en dat daardoor het heel moeilijk is economisch. Hoe merk je verder de beperkingen van een kleine markt... van 500.000 mensen... Oh, dat uh, probeer ik net ook uit te leggen. Als je de ambitie hebt om uh, in de landbouw veel te gaan produceren, dan kan je het lokaal in ieder geval al bijna niet alles afzetten. Dus dan ben je verplicht te gaan concurreren met mensen buiten. Maar ondertussen overspoelt de buitenlandse markt jouw markt met hun goedkope overproductie. Dat is één gedeelte. Um, het, het gedeelte van intellectuele uitdaging: uh, radio, tv, opinie, wetenschap. Dus in die sector kan je wel een heleboel stappen maken. Maar ik denk dat uh, Surinamers... Uh, op de eerste plaats... hun eigen producten meer moeten gaan consumeren. Want ook al heb je een kleine markt... als er bijvoorbeeld hier pindakaas wordt gemaakt... Uh, maar we krijgen ook nog 30 merken uit Nederland... Ja, en we eten die buitenlandse pindakaas... dan krijgt die lokale uh, ondernemer... nooit de mogelijkheid om... Uh, ja, een goed product op de markt te brengen... en daar uh, een winst mee te maken. En dat is een van de grote problemen... We, we, we killen onze eigen ondernemers... omdat we te veel uit het buitenland uh, consumeren... en niet inventief genoeg zijn om bijvoorbeeld te zeggen... van: hey, we laten aardappelen voor wat het is... en we gaan experimenteren met cassave uh, of ja. bredeboong... Uh, enzovoort, enzovoort. Ja, en dat zijn de Surinamse producten. Inmiddels is het binnengekomen. Kom maar naar binnen, kom verder. Uh, uh, uh, vertel even hoe je heet, wie je bent... en hoe je in hemelsnaam in Suriname bent beland. Nou, ik ben Kelly. Ik uh... Ik ben nu drie weken in Suriname hier. En uh, ja, ik heb familie wonen. En dat was eigenlijk een beetje de. Ja, daar wilde ik heel graag alle keer naartoe. En uh, ja, ik kon het nu gaan combineren met mijn stage. Wat dus voor was... opleiding doe je? Ik doe de opleiding fysiotherapie. Dat mm -hmm. uh, is mijn afstudeerstage. Ik moet hierna nog een half jaar naar school en dan uh, ben ik als goed afgestudeerd. Wat is je achternaam, Kelly? Verbaandert. Verbaanderd. En waar woon ja. je in Nederland? Uh, um... Teltover bij Eindhoven. Ja, Veldhoven kennen we van ASML. Een van de grote bedrijven oh, ja, ja. voor de ja, in Nederland. Zeker, zeker. En uh, hoe, uh, hoe lang moet je stage hier in, ne in Suriname zijn? Um, een half jaar. Ik moet uh, ja, twintig weken stage lopen. Oké, okay, je bent drie weken hier. Ja. Waarom komen al die Nederlandse stagiaires <laughs> in Hemelsdam <laughs> naar Suriname? Ja, dat is een goede vraag. Um, nee, ik heb vooral gekozen omdat het uh, Nederlands-talig is. Mm het -hmm. is een heel... Ja... Uh, yeah, het is fijn als je eigen taal kunt spreken, als je, je nog bezig bent met je studie en zo. het is dus denk ik lastig om uh, in een andere taal te moeten spreken, in vaktaal. Um, en verder ja, het is lekker weer. Je bent rood gebrand, je komt hier binnen omdat je een tripje had naar de Bronsberg. Ja, het... uh, is dat ook het aantrekkelijke binnenland onderdeel, want het past wat de tripjes naar het bos? Dat ja, is dat, zeker, hè? zeker. Het is, um... Het is heel anders dan in Nederland. Uh, het tripje naar het binnenland inderdaad, ik ben dan dit weekend naar Brunsberg en Stoneiland geweest. En uh, het is gewoon heel apart om te zien hoe, ja, hoe dat het binnenland hier er nog uitziet, zeg maar. En in Nederland is alles volgebouwd en hier heb je nog echt puur natuur eigenlijk. En ik vind dat zelf wel heel mooi om te zien. En heb je met de andere stagiaires gesproken, dus het is het Nederlandse taal, mm het -hmm. is dus het mooie binnenland. Uh, en verder, want bedoel, die tripjes zijn niet goedkoop naar het binnenland. Nee, ze zijn zeker niet goedkoop, dat klopt. Maar, uh, want op zich, uh, Suriname is voor Nederlanders wel een heel goedkoop land. En, um, ja, als student zijnde heeft niet iedereen evenveel geld, natuurlijk. Maar ik denk ook, uh, vooral het weer. Het is uh, altijd lekker weer. Of ja, ja warm. Zo... Het is warm, altijd in ieder geval. nou rustig, ik wil niet vervelen Kelly. Je bent een aardig meisje, maar je bent zo rood als een krieg. <laughs> ja, nou, nou valt het nog wel mee. Hmm. Maar uh, ja, dat is ook een beetje... Uh, onderschatting van de zonkracht, denk ik. <laughs> uh, jullie, uh, jullie hebben echt een bijna community, moet ik het noemen, van stagiaires die mm -hmm. gezamenlijk uitgaan. Donderdagavond Havana ja. van along. Ja, ja. uh, hebben jullie dan ook een soort onderling contact en een soort bubbel waar jullie in leven? Um, ja, ik heb voordat ik hierin kwam, um, heb ik me aangemeld bij Facebook, SU4U. En dat is een, um, een organisatie voor stagiaires, zeg maar. En. Um, die organisatie die regelt tripjes, maar die brengt ook mensen met elkaar in contact. Uh, want ik heb zo um, mensen leren kennen. We hebben een groep set met meer dan 30 mensen die allemaal nu hier zijn. Of op een tijdje hier komen. En ja, dan inderdaad, dan spreek je een keer iets af. En dan ja, hou je wel vrienden over. Een keer op stap inderdaad. Een keer uh, hier naartoe, een tripje daar naartoe. En dan ja, uh, het is wel... Uh, heel leuk, want je hebt heel veel mensen waarmee je dingen kan gaan doen. Hoe oud ben je, Kelly? 21. En dit is voor het eerst in je leven dat je Suriname bent. Ja, ja. Oké, okay. beschrijf vanuit jouw 21-jarige veldhovense Brabantse <laughs> blik. Je, je bent zelf voor carnaval weggegaan. Ja, ja, erg hè? Ah ja, oh, dat is een doodzonde in Brabant. Ja, ik weet het, ik weet het. Daar, daar excommuniceren wij mensen voor. Als gij het uh, carnaval de rug toekeert, jonge dame. Ja. Ik kreeg niet de rug, toe, want we hebben hier uh, carnavalsmuziek opgezet, een biertje erbij. Serieus, jullie hebben hier in Suriname ja, een soort ja. Brabants carnaval gedaan? Ja. Waar? Thuis. Een biertje erbij op het balkon. In de tropische nacht, het Brabantse carnaval. Ja, zaterdag, zaterdagavond met het carnaval. Toen uh, hebben we geskypt met, uh, met familie van mij. En die waren dus in, in, de, in de kroeg. En uh, ja, wij zaten ook met een biertje op het balkon met carnavalsmuziek. Oké, okay. uh, wat is jouw indruk voor de mensen? Kijk, ik maak dit programma omdat ik probeer... Om een beetje dieper in te gaan op Suriname. Dan ja. de dagelijkse voorpagina's. Ja, ja, ja. Waar al die dingen waren. Als je zou moeten beschrijven het land. Uh, en wat je het meest tegenstaat. En wat je het leukste vindt. Um, leuke dingen vind ik. Heel erg ja, het weer natuurlijk. Ik, ben echt, uh, ja, ik hou heel erg van warm weer en van zon. Het is 22, 23 graden. Maar het is ijskoud. Ik dacht, ik kom met Suriname. ik, heb het, ik zeg tegen mevrouw... we hebben de zon zoveel dagen niet gezien, af en toe, uurtje en de rest, driegen, driegen, driegen. Ja, maar in Nederland gaat het 17 graden vergissen deze met week. Song. Met zon, met zon. Ik heb deze week ook zon gezien, vandaag. Ja. Ja. Oké, okay, ja, dan ben jij de enige in Suriname. Nee, maar um, ja, het is hier, je kunt hier altijd in een t-shirt en een korte broek naar buiten. Uh, dat vind ik heel leuk. Verder, um, ik vind de mensen echt ontzettend vriendelijk. Ik vind de Surinaamse mensen vind ik heel erg vriendelijk. Um ja, ik heb wel een paar keer bij taxichauffeurs en zo in de auto gezeten. En die proberen allemaal wel een praatje te maken. En ja, interesse en zo Gewoon uit vriendelijkheid. Ja, niet omdat ze je proberen te versieren Nee, niet dat ik weet. Ja, okay. ja. Ja, want ik heb dus... van mensen van Surinaam, met Surinaamse nationaliteit ja. begrepen. Dat het in de Surinaamse mannelijke genen zit om permanent te versieren Ik zou het niet weten, ik ben Nederlander. Maar... Ja, dat heb ik ook wel wel gehoord. Ik heb er zelf nog niet veel last van gehad okay. hoor, wat dat betreft. En ben je ook zo'n stagiair die fietswandluisteraars in Suriname... Name, zie je op de fiets, als er 100 mensen fietsen, zijn het 97 ja. blanke mensen, veelal met blond haar. Uh, nee, ik ben lekker uh, auto... Uh, ja, dat komt omdat jouw, zwa jouw zwager in de autobus zit. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, mijn tante inderdaad, die, heeft, uh, ja, die hebben een auto over in principe, ja. dus die kan ik meenemen naar stage. Het is ook wel een eindje rijden. Maar, maar jij uh, bent daar nou weer een van de wenige stadjaars? Ja, zeker, zeker. Ja. Bijna iedereen fietst en ik zou er ook geen probleem mee hebben op zich ja. hoor, want, uh, ja, het autorij gaat ook wel goed. En uh, het uh. verkeer was wel lastig in het begin. Uh -huh. Zeker omdat je aan de andere kant van de weg moet rijden. En het is ontzettend druk op de weg. Het is echt uh, ja, vergeleken met Nederland. Dan ga je gewoon de snelweg op. en uh, Ja, dan zal het wel. Maar hier is het echt, uh, echt wel opletten geblazen. En, uh, en hoe zit het nog verder? Uh, kijk, toen je naar Suriname kwam. Hè, er zijn berichten, boters is president. De criminaliteit is de afgelopen jaren gestegen. Ja. Merk je daar ongerust uit over? Um, onder de mensen zelf wel. Um, ik merk op, op mijn stage zeg maar, dat er veel mensen... Er wordt heel veel over gepraat, over de president inderdaad. En over um, dat het slecht gaat met de economie. En dat de koers alleen maar stijgt. En, um, dus wat dat betreft merk ik het onder de mensen die hier zeg maar, wonen en hier vandaan komen. Merk ik het wel heel erg. Alleen ik merk het zelf niet. Ik heb niet het idee dat ik me als thuis ben of zo onveilig voel. Ja. Zoiets. En niet het idee van ik ben onveilig of er komt elk moment iemand binnen of zo. Uh, nou, ik, ik vind het sowieso leuk dat je er bent. We komen zo weer verder spreken. Maar uh, is er nog iets dat je zegt... nou Prim, dat moet je echt verteld hebben. Oh ja, je zal me nog zeggen wat je het slechtste vond. Ja, nou, uh, dat is heel makkelijk. De mensen zijn hier ontzettend lax. En iedereen komt te laat. Ah, <lacht> dus... <lacht> oh, wat ben je goed, zeg. Oké, okay, de stereotypering die klopt. Ja, zeker, zeker. Ik, heb, ik merk op mijn st stage dat... Uh, uh, dat ik ooit op een dag van 9 uur, 3 uur niks te doen heb. Omdat er ook wel mensen die komen opdagen. ofwel mensen een half uur te laat komen op zijn afspraken. Die in principe met drie kwartier duurt. Ja. Dus dat is soms wel frustrerend. Want dan zit ik ook maar een beetje niks te doen en te wachten. Maar ja, dat wist ik van tevoren. En het klopt inderdaad wel echt wat ze zeggen. Oké, okay, dankjewel. We, hebben, we gaan nog niet weg. We gaan zo meteen verder. We hebben luisteraars zoals u weet met de 80-jarige Armand van Aalen. Op vrijdagochtend een interview gemaakt. En hier is het volgende fragment hoe overtuigd is ze dat ze hier moeten blijven ik heb ze nooit overtuigd ik heb ze nooit gezegd kijk ik heb één kleindochter die is op het ogenblik in Nederland op studie of ze terugkomt of niet terugkomt zal weer afhangen precies wat ik u zei wie ze tegenkomt ja en misschien een vriendje of en dat ze daar blijft kan of tenzij dat vriendje ook naar Suriname wil komen want er is werk genoeg maar binnen onze bedrijven. Onder, in de huidige economische omstandigheden, meneer Van Allen... ik hoor van iedereen... de koers is achteruit gegaan... de overheid liet geld tegen hoge rentepercentages. Ja. de economie is gekrompen... de omzetten zijn gedaald... met welk bedrijf ik ook praat zeggen... vergelijken met 2015... Of bijna 40-50 procent... want jaarlijks liep het een beetje terug. Hoe, hoe, waar haalt u dat optimisme vandaan? Nou kijk... ik heb de vorige... Uh, tijd geleerd dat na regen krijg je zonneschijn. Ja? Dus, je moet anticiperen op de zonneschijn, niet op de regen. Ja? Je moet kijken, hoe kan ik, met de huidige omstandigheden, surviven. Ja? Hoe? Wat moet ik doen? En de dingen die je doet, doe ze het beste wat je kan. Maar meneer Van Halen, uh, de bal, is ingestort. Er was een ja. bouwhaus sinds 2015, 2015, wordt er veel minder gebouwd. Klopt. Dat wil zeggen dat u veel minder stenen verkoopt, veel minder betonmortel verkoopt. Ja. En u ontslaat nooit iemand. Tot nu toe hebben we niemand ontslagen. Maar hoe doet u Ook dat? Ook dit dan? keer niet. Hoe doet u er dat? Er zijn mensen natuurlijk die wel weggegaan zijn. P Pensioenen. Ja, met pensioen. En een paar die gestolen hadden. Ja. Die zijn verdwenen. Maar voor de rest zijn ze er allemaal. Okay, maar maar, maar, maar de, de economische malaise lijkt maar niet te einde te komen. En we zitten in het jaar 2018. De, dit huidige, de huidige president, uh, Wouters zit tot 2020 op zijn vroegst. Hoe gaat u de komende drie jaar overbruggen? U kunt uw vlees niet naar het buitenland exporteren. Klap. De binnenlandse markt krimpt. Want het schijnt dat een heleboel mensen met een Nederlands paspoort wegtrekken weer. He, uh, ik noem ze altijd die mensen... Die, u weet dat er in Suriname meer dan 100 20.000 mensen waren, nu is het iets minder, met een Nederlands paspoort. Dat. Ze, ze, ze lijken dan op mij en dan spelen ze Surinamer, maar het zijn buitenlanders, het zijn Nederlanders. Die zitten in de top van het Surinaams bedrijfsleven. Uh, uh, bij Fabi is de top Nederlands paspoort of Surinaams paspoort? Je hebt er een paar met een Nederlands paspoort, maar ja. heel weinig. Ja, Dat dus is dan ben... Bijna allemaal Surinaams was. Dan bent u een van de weinige bedrijven waar, in Suriname waar in de top. En die met het Nederlandse paspoort waarvan ik weet dat hij Nederlands paspoort heeft... Hè? en uh, die uh, gaat binnenkort terug naar Nederland. Ja, zit u, want de economie krimpt en dan denkt hij... ja. Nou, wat, uh, ook nog andere omstandigheden. Uh, uh, hij is bang voor zijn kinderen... dat er uh, onvoldoende mogelijkheden gaan zijn voor school. Ja. En, oké. Okay. Nee, maar, maar daarom zeg ik, ik noem die Nederlanders... in Suriname ook altijd de vorm van springhanen. Want als het goed gaat, dan stijgen ze hier... en dan uh, gaat het goed en dan zeggen ze daarna... oh, het gaat slecht. Hoe gaat het met de pandemie? John Ja, dat, John Pogwin is er al of ze we springen weg. Ja. En um, ik heb hier gewoond, ten tijde van de staatsgreep, 38 jaar geleden, meneer Van Aalen. En ik heb toen een heleboel van die mislukte Surin-Nederlanders naar Suriname zijn gekomen met hun revolutionaire ideeën. En dat heeft, denk ik, nog steeds, het is mijn persoonlijke analyse. Die bemoeienis en, en, en de, de, de, de, de, de, de pseudo-revolutionaire manier van denken... heeft volgens mij ook geleid tot de 8 decembermoorden. Want er werd een, een polarisatie in het land. En toen er de moorden plaatsvonden... wie waren de eerste die weg waren uit het land? Die mensen met een Nederlands paspoort. Dat klopt. En die mensen met een Surinaams paspoort, die hebben hier... Ja, moest je moest ze maar asiel zien te krijgen, ja. ergens anders. Ja, dus ik ben zo'n asielzoeker. Ja. En andere mensen hebben hier moeten blijven, die hebben de binnenlandse oorlog moeten meemaken. Ja. En die Nederlandse bedweters zaten in Nederland met hun riante sigaren en allerlei dingen te zeggen hoe het hier allemaal beter moest. Klopt. Nou, ik maak me daar niet druk over. Ik kijk wat ik moet doen. Ik kijk niet wat anderen moeten doen. Ik wil niet zeggen, uh, zijn in de top van het bedrijfsleven hier... zijn meer dan 100.000 mensen met een Nederlands paspoort. Uh, wat ik net zo net zei, maken jullie er druk om dat die de beste banen hebben? En het moment when shit hits the fans, zoals in goed Nederlands zeggen... zijn die het eerst weg? Nee, daar maak ik me niet zoveel zorgen over, hoor. Want al die mensen die uh, in de top van het bedrijfsleven werken... die hebben hier ook hun leven opgebouwd. En hebben niet de garantie dat ze... Uh, elders in de wereld uh, die dezelfde baan krijgen met dezelfde voorziening. Je hebt familie hier, je, je woont je hele leven al hier. Dus zomaar zo snel weggaan, uh, dat zie ik niet gebeuren. Natuurlijk zijn er mensen die weggaan. Maar de mensen die aan de top zitten, die hebben het vaak niet zo moeilijk. Dus die hebben uh, uh, niet echt een, een reden om te vertrekken. Dus jij vindt, ik ben ervan overtuigd dat als er de mensen met een Nederlands paspoort weg zouden gaan, dat het met dit land beter zou gaan omdat zij de Surinamers in de weg staan. Nee, nee, nee, want, dat zeg ik ja, niet. Want alle nee. directeuren zijn, zijn, zijn, zijn een Nederlands paspoort. Ja, maar dat, hoeft, dat wil nog niet zeggen dat ik ze als... Uh, ik, vind zo, uh, ik vind Nederlanders die hier in de top zijn en langdurig blijven en niet hun paspoort omwisselen naar een Surinaams paspoort bijna kakkerlakken. Dus ja, je kan daar een mening over hebben. Maar, en ik heb daar vroeger een hele scherpe mening over gehad. Uh, uh, omdat ik vind... Van, het maakt in principe niet uit... of, of je een Nederlands paspoort hebt... Uh, en hier woont of in Nederland woont. Feit is dat je van dit land houdt... en je wil inzetten voor de ontwikkeling van dit land. En al die zijn. mensen... Je kan toch niet van een vrouw houden en zeggen maar we trouwen niet, ja, ja. er is geen enkele vorm meer, nee, laat het anders zeggen, je hebt gelijk we hebben geen enkele afspraak met betrekking tot de samenleving, mensen met een Nederlands paspoort, ja, die, die mogen ook niet afspraak. stemmen nee, die mogen niet stemmen en ja. die mogen niet gekozen worden ondertussen ja. zitten in de topfuncties en zorgen ze met hun machinaties en hun spelletjes dat, kijk, Elvira zegt, ik ben hier om op te leiden ze gaat terug naar Nederland, ze zal terug blijven komen, maar ik ontmoet gewoon genoeg mensen die Surinamer spelen, maar een Nederlands paspoort hebben, en het moment dat er moorden op branden beginnen, nemen zij een vliegtuig naar Nederland. Ik denk dat dat een hele kleine groei is, want er zijn zoveel mensen met een Nederlands paspoort of Amerikaans paspoort die ondanks alle crisis die we hebben gehad door de jaren heen en uh, toestanden dat ze toch zijn gebleven. Uh, nou, na 8 december heb ik gemerkt, toen had ik een Surinaams paspoort en al die agitatoren ja. en bedweters hebben het vliegtuig gepakt naar Nederland en ik moest asiel aanvragen via Frans -Gruan. Maar er is toch ook een deel gebleven toen? Nou nee volgens, mij ze, ja, uh, nee, volgens mij niet. Ze uh, no. zijn daarna teruggekomen. Nou, er zullen vast wel mensen toen zijn achtergebleven met een Nederlands paspoort. Maar ik zie nu onder de huidige omstandigheden niet dat uh, de mensen in Suriname, die hier al, uh, sommigen hebben een Nederlands paspoort, maar zijn er nog nooit geweest. Uh, dat die bij het minst of geringst uh, weggaan. Ik denk dat ik Wilders zal aanraden om een wet aan te nemen. Ja? dat mensen die langer dan 15 jaar buiten Nederland wonen. hun Nederlands paspoort moeten verliezen. Dan worden ze allemaal automatisch Surinamer. <lacht> ja. En jij wil hier niet mee komen. Dus. Nee, maar ik, kon, ik ben slechts op bezoek. Ik ben ja, maar dan kan je niet meer op bezoek komen maar, als je dat doet. Nee, als ik, ik heb een Nederlands paspoort. En ik, ik, ik zou het echt. Vroeger, ik was vroeger een domme nationalist. Ik mm. zou nu weggegaan zijn, niet, dat ik weggeschoten was. Maar goed, luisteraars, ik ga Giwani niet overtuigen. Ik dacht dat ik hem als nationalist aan mijn zijde zou krijgen. Maar ook zo zie je. Ik, want ik had ooit die kolom gelezen waarin jij. Uh, ik ben uh, tegen de dubbele nationaliteit nee. voor voetballers. Ja, ja, ja, ja okay. absoluut. Nou, uh, maar dat dan... heeft te maken met dat ik niet die tweede garnituur voetballers. Uh, die uh, op het moment dat ze niet in aanmerking komen voor Oranje. Ja. dan toch nog op het wereldtoneel willen komen via Suriname. Dat ja. vind ik dan opportunisten. Ah oh ja, oké. Okay. Luisteraars, na deze scherpe analyse van Giovanni. zeggen de opinieleider in Suriname gauw verder met meneer Van Alen. Wat maakt dit land zo mooi dat u, uw kinderen, uw kleinkinderen, die alle mogelijkheden hebben om in het buitenland te gaan, hier blijven? I don't know waarom ze hier blijven. maar ik bedoel, ze hebben het allemaal hier redelijk goed. Ja? Ze hebben allemaal een goede functie. Maar ja. waarom, waarom ben... U nooit weggegaan? Precies wat ik u zei. Ik vind de temperatuur is hier lekker. Ik bedoel, uh, ik heb het... Uh, ik kan hier, als ik iets wil ontwikkelen... Kan ik het ontwikkelen? Daar moet ik duizend en één vergunningen gaan... Weet ik, zien te krijgen. <laughs> en dan zeggen ze, ja, maar je hebt geen scholing genoeg. En weet ik veel. Oh ja, ja, ja, ja, en, ja. Gezien het feit dat ik niet zo heel veel scholing heb... Ja. Blijf ik rustig hier. Ongeacht de politieke leiders die er waren... Bent u bekend als een van de mensen die geen blad voor de mond nam? Als het nodig is, neem ik geen, nog steeds geen blad voor de man. Ja, En ik begrijp dat dat u voor uw bedrijven niet altijd gunstig is geweest... omdat de politieke bestuurders in dit land ook een grote invloed hebben op de economie. Kijk, ik bedoel, dat mo moet niet uit, je, niet, je moet niet naar de mensen hun mond praten... om politiek voordeel eruit te halen voor je bedrijf. Bedrijf is bedrijf, politiek is politiek. En ik bemoei niet met politiek. Ja. Maar je gaat wel stemmen. Je gaat wel stemmen. Je hebt de, voor, de, de voorkeur mm -hmm. voor je het, de minst slechte. <laughs> ja. Ik we het zo zeggen. Ja. De minst slechte groep, die ja. laten we zeggen, je denkt, die kan tenminste het iets beter doen dan de anderen. Ja? Maar voor de rest, je hebt een met politiek. In Nederland, um, is er, we zijn zo naar binnen gekeerd in Nederland, dat we... ...totaal geen interesse meer hebben in Suriname. Klopt. Uh, uh, uh, dus je, je, je, het enige wat er nieuws nog gaat... ...is boterse of er en Stemgedrag is opgelost. Maar de, de lange termijn analyse van het land ontbreekt. Uh, wat is de toekomst voor de landbouw in Suriname? Kijk, grond is er genoeg. Als die grond... ...en dan moet, moet ik het weer zeggen... ...in de juiste handen zit. Op het ogenblik... Zijn ze bezig met de, hoe heet het, de verhoging, verhoging van het... De, de erfpacht, de gronduur, Niet erfpacht, het is gronduur. De ja. ja. Ik heb daar toevallig ook een briefje over gestuurd naar de assemblée. En ik heb uh, een kopie gestuurd naar Boutersen. De president. Om uh, hem te laten zien wat de gevolgen gaan zijn voor een bedrijf wat in exploitatie is en wat werkt. Ja, van die grondhuur. Wat dat voor de kostprijs. Van, bijvoorbeeld, ik heb een veebedrijf genomen. Maar ik heb ze toen uitgelegd dat de tarieven die jullie in rekening brengen. heb ik een berekening gemaakt. Zeg, dat gaat het resultaat zijn voor het product wat je maakt. Niet waar? Dus voor een kilo rundvlees, als ja. men het voorgestelde tarieven in. Surinaamse dollars, Dan moet u even voorstellen luisteraar, voor 1 euro krijg je 9 Surinaamse dollars als u dus een kilo vlees met deze prijs zou doen, hoeveel zou een kilo vlees voor de consument omhoog gaan? Uh, in Surinaamse valuta Jawel. op 2,78 op het karkas op het karkas dus en de slager rekent nog ook ongeveer een 7% daaroverheen ja. dus dan kom je op 3 zoveel dus, per kilo, dat de vleesprijs alleen op de grondduur omhoog zeggen. gaat. dus en drie zoveel is dus gedeeld door is ongeveer 30 eurocent per kilo. Zal het omhoog gaan ja. en dat is hier heel veel, want Zodat het gemiddeld salaris geld? hier ja, is 23. Is 23 laat ik zeggen, als je een beetje goed verdient, krijg je een 2500 SND per maand, ja. en dat is dan gedeeld door 9, is ongeveer 250-300 ja. euro. Ja. Dus dan, om dat de, is 1% van je salaris. Salaris, ja. Dus ja. Dat, maar, ik uh, ga van mijn luisteraars uitleggen. Er zijn een heleboel mensen die hier heel veel lappen grond hebben. via politieke kan je zeggen, corruptie of handigheid gekregen. Die terreinen staan braak. De overheid heeft geen geld. Dus ze zoeken naar middelen. om een hogere inkomsten te krijgen. U bent niet tegen de verhogen van de prijs voor de grond. voor mensen die er niets mee doen. Maar u zegt, die industriële. Nee, ik die ik, ik heb zelf in die brief gesteld. dat als ze het willen gebruiken om dat tegen te gaan, het chagren in grond, dat ze die tarieven voor die percelen wel in rekening mogen brengen. Ja. Ja, voor degene die niets met die grond doen. Ja. En als je die grond gebruikt moet je kijken wat kan het dragen. Ja. Bijvoorbeeld in de veeteelt zou het misschien op 25 srd een hectare ja. zou je wat kunnen doen. Dat is nog redelijk uit, uitspeelt. En voor rijst moet het misschien veel lager zijn, maar en, daar heb ik geen berekening van. Ik denk, maar niet als je het. tomaten plant, en je plant uh, uh, pepers, en je plant komkommers die je op de markt brengt, dan zou ik zeggen, Wees blij dat er nog lokale producten zijn, ja, nee, maar, maar kijk, dat niet onnodig verhogen. daar speelt het niet zo'n rol. Want uh, waar praat je over een halve hectare? Dan praat je over 100 gulden per jaar. Ja, maar toch zal het een verhoging zijn voor die komkommerplanten. Het, de... het is, maar ik bedoel, ten opzichte van die productie scheelt het niet zoveel. Nee, maar wat de gedachte ja? is van mij, meneer Van Allen, in Nederland, misschien ben ik te Nederlands, je moet me corrigeren als ik fout ben, zit een overheid die zegt, oké, okay, wacht even, ik moet iemand die produceert, je die daarbij banen creëert, die daarbij uh, inkomsten uh, krijgt waardoor hij inkomstenbelasting betaalt, laat me die man faciliteren om te produceren, hoef Klopt. ik niet te importeren. Klopt, Nou, en ben ik met die, u eens. Mensen die braak liggen de grond hebben en speculeren, laten we die belasten. Zoveel Zo, mogelijk. Ja. Dus dat is het, hoe, hoe, hoe kan het dat ze dan hier geen wet maken waar ze zeggen, indien het aantoonbaar een productioneel bedrijf is, als jij aanplant, dan hoef je die gronduurverhoging niet te betalen, punt. Waarom kan je dat kijk, niet? Je kan natuurlijk een kleinigheid betalen. Ja. Want overal ter wereld moet je, ja. als je grond van de overheid hebt, moet je betalen. Jawel. Ik heb een theoretische berekening gemaakt, ik bedoel, uh, ik zeg, reken het uit, dit gaat het resultaat ervoor zijn. Maar ja, goed, ik bedoel, uh, die overheid moet zelf die beslissing nemen, ik kan die beslissing niet voor ze nemen. Uh, luisteraars, u luistert naar Zwarte prietpraat, Het programma van Pound. In samenwerking met uh, Amor FM en NPO Radio 1 komen we live uit Suriname. Het is in Suriname twee minuten over half tien. Dat betekent dat het twee minuten over half twee is. En het programma over iets minder dan 28 minuten is afgelopen. Gewani zeggen, opinieleider, uh, jongen die het recht... Gewani, voor de duidelijkheid, je hebt het recht op het Nederlands paspoort. Anytime you want, zodra je wilt, toch? Ja, ja, klopt. Cool. Ja, maar je, je, je hebt een Surinaams paspoort. Ja. Oké, okay, dus jij. Ja, ja oké, okay, dus daardoor heb je wel weer een beetje voorsprong. Um, meneer uh, de Grondhuur, hier uh, is men in het parlement aan het discussiëren. En wat me opvalt: wetten komen zo. Moeizaam tot stand. Wat is de reden? Het hangt er vanaf welke belangen er op tafel liggen. Als je kijkt naar de Amnestiewet, ja. die is overnight uh, aangenomen. De dus de het kan. De Amnestiewet is de wet die deze Boters, die vervolgd werd voor de 8 decembermoorden, amnestie verleende En die is er inderdaad heel snel doorheen gejast. Precies, dus het kan. Ik denk uh, uh, bij die uh, verhoging van de gronduurtarieven. Uh, ja, dat speelt het belang van de VHP. En ook al heeft de VHP niet de meerderheid... maar ze hebben wel de groep die uh, de meeste grond uh, in bezit heeft... gaat men vanuit. En uh, achter de schermen is er natuurlijk ook wel contact... tussen politieke leiders. En de voorstellen die nu zijn gedaan... die zijn, wat ik heb begrepen, killing voor de industrie... als je kijkt naar de tarieven. Ja, uh, wat meneer Van Alenet net uit had berekend, ja. Rekent, ja. Dus ik denk dat er wel een verhoging van de grondduur moet komen. Dat het nu belachelijk goedkoop is. En sommige mensen er niks mee doen, speculeren. Eh, maar waarom het zo lang duurt? Ik denk dat er een gebrek is aan expertise. Ik bedoel, eh, partijen hebben niet de beschikking over eh, assistenten. Zoals je dat in Nederland hebt in de Tweede Kamer. Er zijn wel, maar niet dat één fractie, één persoon heeft die alleen voor die fractie bestemd is. Soms moeten ze mensen delen. Nou, dus dat lijkt wel een beetje moeilijk. Ik zal geen naam noemen, maar ik heb het... Ik een tijdje geleden gesproken met de parlementariër... van een prominente coalitiepartij. Mm -hmm. En ik verbaasde me over de onwetendheid... over elementaire zaken met betrekking tot ondernemen. Dus als je assistenten hebt die dat voor jou kunnen onderzoeken... en jou ja. kunnen voorbereiden... dan kan je goed beslag ineens naar zo'n debat gaan in het parlement... En uh, ik denk dat dat... Uh, Kijk, in een, Nederland een, hebben een we Blondie. Blondie is dom als het gaat om ondernemen en, en sociale... En dit dus is echt dom. Maar hij is wel goed in het bespelen van de massa om te zeggen anti-moslims. Dus daar is hij goed. Maar, maar, maar echt, zo dom, weet je, als Blondie heb ik bijna... Maar goed, ik zal, ik zal niets beledigend zeggen over het land waar ik te gast ben. Uh, heb jij hoop... Kijk, kom weer terug... Uh, uh, er is laatst een publicatie geweest. Dat over het opleidingsniveau van de Surinamers. Mm -hmm. En dat was bedroevend laag. Mm -hmm. En vanaf 1973 zie je een brain drain. Zoals je dat kan noemen. Mm -hmm. Jij bent een van de weinig knappe koppen die met de Surinaams paspoort die terug is gekomen. Als ze een beetje knap zijn met de Nederlandse kop. Er veel meer hoor, de afgelopen jaren. maar Zolang je de, de, dat kader niet hebt. Is het toch ook moeilijk om tot ontwikkeling te komen. Dus dat is een uh, van de grote uitdagingen. Dat we moeten gaan investeren in ons onderwijs. Hier, want je moet ten eerst niet wachten op mensen die eventueel terugkomen. Ja. Je moet hier het onderwijs uh, goed beginnen oh, in te maar meneer, richten. Maar dat je wat niet zeggen, opinieleden in ja, Nederland. Ik, ik heb net zon. de cijfers gezien over de ja. afgelopen jaren. Het onderwijs... Uh, het is gaat belabberd. In, uh, ja, en er zit een minister van onderwijs. Nee, dus daarom zeg ik, als je niet uh, gaat investeren... Ik kan me herinneren, toen ik in Nederland ging wonen... heeft. Uh, Jan-Peter Balkenende, die toen premier werd na de verkiezing... die heeft gezegd, we moeten weer een kennis-economie worden. Die daar is uh, fors in geïnvesteerd. Zoveel zelfs dat nu men in Nederland tot de ontdekking komt... dat er te veel managers zijn en te weinig echte werkers. Dus dan gaan we weer iets anders doen. Dus, als je die, maar als je die keuze maakt en die commitment van... ik ga investeren in onderwijs en ook uh, het geld... want dat is een groot probleem, erin investeert... Ja, dan, dan, dan komt het op termijn wel goed. Maar... Het gaat niet van vandaag op morgen gebeuren. Kelly, mag je even uitnodigen bij de microfoon. Is het zo, ik begreep van een heleboel mensen, dat jullie stagiaires echt nodig zijn om bepaalde sectoren draaiende te houden? Um, vooral in de uh, verpleegkunde is dat heel erg. Um, ik heb heel veel mensen ontmoet die al die opleiding verpleegkunde doen en in het ziekenhuis stage lopen. Uh, in mijn sector is dat iets minder, heb ik het idee. Ja, een fysiotherapie. Ja. Maar in, het verpleeg, uh, in de verpleegzorg is het wel heel erg belangrijk dat jullie blanke Nederlandse stagiaires voor een hongerloodje hier stage komen <laughs> lopen zodat die gezondheidszorg blijft draaien. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat er heel veel, um, er zijn heel veel Nederlandse, Belgische stagiaires uh, van verpleegkunde. En je zegt voor een hongerloontje, maar uh, er zijn er bij die zelfs moeten betalen om hier stage te mogen lopen. Zijn, ze zo, zijn, zijn die blanke stagiaires <laughs> zo dom? Ja, eigenlijk in principe wel. Er zijn, er zijn inderdaad mensen in het ziekenhuis of ook andere sectoren, maar die moeten betalen om hier stage te mogen lopen. Wow. Zo, dat het zo erg was? We, schandaal! Dat moet worden onderzocht door een of andere investigative reporter. Oké, okay, uh, uh, ik zit even te kijken naar de tijd, want we hebben een aantal problemen qua tijd. Ik moet, meneer Schappen, wil je, uh, uh, uh, we gaan val laat schrappen, dus uh, wil je uh, val 9 instarten, alsjeblieft. Dit is het gesprek met meneer Van Alen. Uw koeien, hoeveel koeien heeft u nu? Op het ogenblik over de 58 Oké, okay. en ik heb, doet u hier een kunstmatige inseminatie? Nee. Ja. Waarom niet? Ten eerste heb ik slagvee ja. en dan in, in, bij, uh, het slagingspercentage bij uh, het? kunstmatige inseminatie is maar 50% bij ja. slagvee. Bij melkvee zit het rond de 80%. Dus uh, het heeft weinig zin om en, en hebben wij geïmporteerde stieren en geselecteerde stieren waar we mee werken. En u hebt ook melkkoeien, waarom? Ik heb het melkkoeien, maar die zijn om kalveren die niet mee kunnen in de kudde. Te verzorgen. Dus ik heb bijvoorbeeld: je hebt een koe die uh, op jonge leeftijd de gedekt is, ja? ja, en ze krijgt een kalf, ja, eerste kalfje. Wil er niet voor zorgen, mm -hmm. soms gebeurt het een keer, ja, en dan krijg je een beetje uh, kalf wat uh, niet meer kan in de kudde op, op gaat, dat ogenblik. Ja, nee. En dan kan je twee dingen doen: je kan het dood laten gaan, nee. ja? of je kan het opvangen. ...en met kunstmelk en een fleskankeroot brengen... ...of je kan een aantal melkkoeien houden... ...en dan twee kalveren tot drie kalveren onder één koe. Maar waarom kunnen die koeien, dat kalfje niet bij een andere slachtkoe melk halen? Omdat die slachtvee over het algemeen niet meer dan 4-5 liter melk heeft. Oh, en dat is net genoeg voor een groot te brengen. Maar dan heb je die kalfjes, dat zou ik zeggen... ...die zijn aparte kalfjes overlevers van andere moeder. Die ga je houden, want die worden dan de, de sterren van de kudde. Nee, die ga je juist uitselecteren, want de, de moedereigenschappen zijn niet goed. <lacht> en wat doet u met die kalfjes dan? Wanneer ze groot genoeg zijn, want ze groeien op. Wanneer ze groot genoeg zijn, dan worden ze af uh, verkocht of ze gaan naar de slag. Maar wat u doet eigenlijk is uh, dat hebben We zijn begonnen met, laten we zeggen, kuddes op te kopen mm -hmm. van mensen die naar Nederland gingen. Zo ben ik begonnen. 1973 of 1974? die ja, man had misschien tien koeien, of ja. weet ik veel, dan kocht ik die hele kudde. Ja. En dan selecteerde ik uit die kudde uit, van twee of drie van die koeien. Die hield ik. En hoe, hoe selecteerde u welke koeien u wilde houden? Qua bouw, qua... Kijk, een heleboel van die dingen waren in het Ja. Ja? Dus, dan haalde je eruit wat een beetje beter eruit zag. Want het was nog geen poeie -koe. Nee en je had geen cebus in die tijd waar ik naar over gaan ja. die kon ik alleen via landsboerderij een, een je met heel veel moeite krijgen de landsboerderij was een overheidsinstituut voor de onafhankelijkheid die zorgde voor uh, uh, het, het veredelen van koeien en het hebben van vers ja. Ja. of van gubbels oh ja. die had een paar ceboekoeien ja. en dan kochten we hadden we daar een stier van ja? en dan kruiste ik die beesten die ik uitgeselecteerd had met die zeeboosteren. Maar die kudde die u kocht, hadden die mensen daar stambomen? Nee, er is helemaal geen stamboom in Syrië. Dus u bent begonnen Ik ben met... de enige die een registratie van mijn vee heeft. Ja, dus u bent begonnen met een soort stamboom, zodat weet welke koe welke vader moeder heeft en ik zo. Niet kijk, in de, laten we zeggen, in de grotere kuddes weet ik... de, de vader niet precies, nee. de moeder weet ik precies. Ja. Ja, maar ik heb ook fokkuddes. Daar ken ik de vader en de moeder. Okay. En daar gebruik ik die naastaten, daarvan. Daar gebruik ik de stiertjes van, voor maar, een deel. Maar haalt u ook dieren uit het buitenland, uit Nederland bijvoorbeeld? Niet uit Nederland, maar wel uit uh, Amerika heb ik geïmporteerd zeeboes. Nee, in, in, in Nederland heb je geen zeeboes. Nee. Ja? En, en van waar van Amerika dan gehaald? Texas. En, dan, da, da, da, da, en hoe bracht u die koe uit Texas naar Suriname? Dan? Per vliegtuig komen ze dus hier. Dat da, da, da zet u dus twee of drie koeien op een vliegtuig. Die zaten met z'n drieën in een krat. Ja. Ja, en zo werden ze ingeladen en dan vlogen ze hier naartoe. En die dan... werden dus gekocht door een veearts die uh, dan naar, daar naartoe ging. Ja. En die verzamelde die beesten. oh dus die kocht voor een aantal mensen? Die kocht voor een aantal Maar dan moet hier in quarantaine eerst zijn. Dan gaan ze naar quarantaine, dat klopt. Ik heb ook een quarantaine ja En wat betaalde u aan transportkosten voor zo'n koe Nee, totaal kostte zo'n beetje, maar we waren niet natuurlijk de topkwaliteit, want ja. die zou nog veel meer gekost hebben, maar dan zat je in een 5000 tot 7.000 dollar. Maar in die tijd, maar, maar, maar dat is een forse investeren, moet die wel veel dekken om... Uh... Ja, maar die werd dus, ik, ik liet dus geen kunstmatige disseminatie, ja. maar ik bedoel, ik had dat één koe op 25, ja. 25 koeien op één stier. Ja. Ja, en dat doe ik nog steeds. En ooit tegenslag gehad dat u zo'n dure koe binnenhaalt en dat die geen goede sperma heeft of zo? Nee, dat heb ik nog nooit gehad, want er waren over het algemeen goede koeien. Maar ik bedoel, ik heb ook wel eens gehad dat de twee die ik binnengehaald had, door een slang gebieden werden. <laughs> en dan dat had u niet ingekant. Nee, die waren weg. Ja, die was ik kwijt. Oké, okay. luisteraars, dat was meneer Van Alen over de schoonheid van de 14 Titel in Suriname. U luistert naar het programma Zwarte Pliet Praat. Voor mensen die bellen, via de leen van Amor niet. Wij doen geen bellers in de uitzending. En mijn lieve, lieve, lieve vriend Janus, luisteraars, wij hebben een, een, een, een dichter, een Rotterdammer. En ik wilde hem koet, koet, koet in de uitzending. En die arme Janus is nu driftig bezig gedicht te schrijven. Maar Janus, er is echt een probleem qua techniek met terugluisteraars. Dus we zijn de vrij monogaam uit hier uit de studio, waar ondertussen mijn vriend Pantje is binnenkomen wandelen. En, uh, waar we, zitten, uh, dus, uh, we zitten hier in onze eigen bubbel. En het is heel moeilijk om prikkels van buiten binnen te halen. Dus voor de verandering in zwarte priet een programma dat alleen maar uitzendt. En, en, en, en niet uh, terug wil koppelen. Elvira aan mijn vriendin. Uh, je, je, ik probeer te bekijken. Jouw moeder doet nog steeds erg veel aan landbouw. Het blijkt wel dat die... Hè, je hoort net over die koeien. Een van de aantrekkingskrachten van dit land is toch wel die landbouw en veeteel. Vind je het gek? Je laat het zaadje vallen en het groeit al. Ja. Ik vind dat al automatisch landbouw. Ja, het is jammer dat er nog uh, onvoldoende naar voren komt, maar ja, ik begrijp het inmiddels. Uh, prijzen vanuit het buitenland zijn goedkoper dan hier, maar ik verbaas me er nog steeds over dat mensen naar mij toe durven te komen om te zeggen dat de tomaten vandaag duur zijn. Jij woont hier, plant je ook zelf? Zeker weten. Ik heb tomaten, ik heb peper, ik heb uh, gomawiri. wiri. Okay. Zeker. En die eet je ook op Maar plant jij of plant jouw man en geef jij opdrachten? <laughs> je kent me goed, ik geef de opdrachten. <laughs> <laughs> Kelly, heb je al geproefd van de, de, de, de, de fijne Surinaamse groenten? Heb je al iets gegeten wat je nog nooit gegeten had? Waarvan ze zeggen, Ehm, um, Nou ja, sowieso de roti. Ehm um, is, ja, het is in Nederland ook te krijgen natuurlijk, maar het is hier uh, ja, een stuk lekkerder dan in Nederland. En uh, ja, qua groente, um, ja, touwerblad, Had je dat nog nooit gegeten? Nee, nee. En verder, ja, wel een aantal dingen natuurlijk. Uh, mijn tante die kookt eigenlijk elke dag, um, ja, gewoon dingen van hier. En het meeste wat ik de naam eigenlijk niet van ken, maar wel gewoon lekker vind. En het spreekwoord wat de boer niet kent, vreet hij niet? Nee, maar ik ben geen boer. Dus. <laughs> Nou luisteraf, dit is bijna scherper naar meneer Van Alen. Uh, we gaan nog naar uh, een, uh, een voor de laatste fragment van meneer Van Alen. Meneer Van Alen, waar, waar bent u het meest trots op van uw werkzame carrière, dat uitbouwen van die, dat industriële bedrijf, u bent een van de oprichters van de associatie van Surinaamse fabrikanten omdat u vond dat er te weinig aandacht was voor de productieve bedrijven in de jaren zeven ze dacht, hè? en u heeft er werd toeval in het, in het veeteelt groot als hobby. En dus hebt koeien en kippen. Als u kijkt naar al die bedrijven die u, u hebt opgericht en hebt uitgebouwd, waar bent u meest trots op? Ik ben niet trots op geen één. <laughs> Waarom niet? Nee, je moet doen wat je kan. En daarmee moet je het. Als je wat doet, moet je het proberen goed te doen. Luisteraars, deze 80-jarige markante ondernemer uh, is voor mij wel een beetje de belichaming van wat Giovanni zeggen eerder op de avondzee. De mensen die bleven geloven in de schoonheid van het land. En over de schoonheid van dat land, dat is het laatste fragment van het interview met de markante 80-jarige Armand van Aalen. Ja. Een, een, een uitlegje van de complexiteit dat aan de ene kant mensen die generaties in dit land zijn. Vluchten naar Nederland, een Nederlands paspoort willen, dat dat het hoogst haalbare is. En er komen andere mensen uit China, uit Haiti, en die zien dit als een paradijs en zeggen: ik wil die nationaliteit. Je moet vergelijken waar komen de mensen vandaan? Ja, als ze uit een een, een, een verzorgingsstaat komen. Ja. Of dat ze komen uit een hostelstaat. Ja. ja. Want in, in China is een hostelstaat. Ja. Je kan alles zien dan op het ogenblik uit de grond aan het komen ja. maar het is nog altijd een hosselstaat ja. India is nog altijd een hosselstaat ja, haat, ja, ja. dus die mensen die voelen zich beter in Suriname omdat het hier voor hun bij het hosselen ja, kunnen ze iets bereiken ja. die andere plaatsen kunnen ze met hosselen heel weinig bereiken want het is, uh, het is de, de concurrentie is te groot ja. en gestructureerd en ja, ja, e ja, miljoenen ja. die staan te hosselen ja. Ja. Ja. terwijl hier heb je een kleine groep mensen die ja. staan te hosselen en hier heb je, laat ik zeggen, het geluk, dat je de weersomstandigheden zijn goed. Je hebt geen kou, ja, dat je bevriest, als je geen dikke kleren hebt. Nee. Ja, er is altijd eten. Ja. Want als je een beetje moeite doet, kan je eigen groenten planten, je eigen uh, kazaven planten. Want je hebt alles tot een paar vierkante meter grond is er ter beschikking. Ja. Dus je kan altijd overleven. Ja. Als je niet wil werken... Dan niet. Nee. Maar dan is het je eigen schuld. Dus kunnen we van de oude wijze van Alen de samenvatting zetten... als je in staat bent om goed voor jezelf te zorgen... en als je in staat bent tot werken... dan is Suriname een fantastische plek om te wonen. Het is een paradijs. Maar als je afhankelijk wil zijn van de regelingen van de overheid... dan moet je er niet komen. En als je, laten we zeggen... ...dan um, dikwijls gaat men weg... ...want dan moet, de kinderen moeten beter kunnen studeren. Ja. Maar... Bij de bossen, zijn moeder... ...die had een keer gezegd... ...leer je niet Nee, dus door, door te leren gaat de structurele domheid niet weg. Ja. Dat beweest, dat, het beste bewijs daarvan is Jan Pronk. Dus ik bedoel... Ja. ...mislukte politicus die Suriname heeft geabandoneerd... ...en in een pool des ellende heeft gestort... ...die heeft geresulteerd vijf jaar... ...want het is nu... 38 jaar na de staatsgreep, maar het is 43 jaar na de staatkundige onafhankelijkheid ja. waarbij gewaarschuwd werd voor de leger, maar Jan Pronk dat legertje heeft gegeven en iedereen waarschuwde voor de mogelijkheid van de staatsgreep het was Zuid-Amerikaans, maar meneer Pronk wist het beter, dus inderdaad le leren haalt de domheid niet nee, weg leren hadden de domheid niet weg, ik bedoel je moet uh, normaal de 1 uh, en 1 bij elkaar kunnen zetten, ja je moet gewoon je hersens gebruiken En hmm. onze liefheer heeft iedere hersens gegeven Luisteraars, dat was de zeer, zeer markante uh, uh, Armand van Aalen. En onze huisdichter Janus zei, uh, uh, wie die gedicht niet kan... ik heb er niet veel vannacht, ieder interview sneed hout. Zo weet ik nu bijvoorbeeld dat LeCountu gras niet groeit op grond, Dus ik neem paardengras op zal. Nou Janus, dankjewel dat je elk geval dat even hebt gehad. Luisteraars, in de studio zit nog steeds, Giovanni, zeggen, opinieleider... Elvira Norten, een Nederlandse manager die hier jongeren uh, leerde om uh, blanke witte die hun uh, rekeningen niet betaalden aan te manen om toch maar te gaan betalen. Uh, en, en Kelly, de fysiotherapeutische stagiaire. En binnen is gelopen de oud-districtcommissaris van dit district, Wanika Rovindiawan. Uh, meneer de oud-districtcommissaris, leuk dat u even langskwam kijken in uw oude district of primaire ja, de burgemeester. De de oh, nee, het is de, de commissaris der Koning in Giovanni Zeggen. Ik moet uitleggen van Giovanni Zeggen. De de de koningin. Ik begin eerst uh, met Kelly. Je hoorde net vertellen wat uh, uh, meneer Van Alend zei. Dat als je in dit land wil werken. Dat het, het makkelijk te doen is. En dat mensen vanuit China en Haiti hier komen. Omdat zij nog omhoog willen komen. En dat Surinamers kansen laten liggen. Je bent er drie weken. Zoveel heb je nog niet gezien. Maar uh, kan je daarop reageren? Als het niet kan, kan je het ook zeggen hoor. Uh, dat Surinamers kansen laten liggen. Ja. Uh. Nou ja, in hoeverre wat ik net al zei dat ze laks zijn, maar verder. Je maakt je erg populair, maar <laughs> dan kun je. <wel. laughs> ja, nee, ik, ja, de, daar heb ik inderdaad misschien nog niet genoeg voor gezien om daar echt uh, een nuttig antwoord op te kunnen geven, denk ik. Oké, okay. ik, ik vond het ontzettend leuk dat je echt van Bronsberg hier naartoe bent ja. gereisd om toch even te delen met, je, met mij als Nederlandse stagiaire. Wat je niet op de radio aangeven... Oké, okay, ja, dat mag ik niet aangeven. Ik mag niet op de radio aangeven dat iemand in Suriname is, oké, okay, dat zal ik niet zeggen. Um, uh, maar Kelly, dat gaat mijn technicus door, hoor. Uh, dank dat je hier naartoe wilde komen, ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Ja, zeker, zeker. Ja. Uh, okay. En, en hoe lang duurt het voordat je van rood, want mensen kunnen op de webcam straks je foto's zien, weer een normaal kleurtje krijgt? Uh, ik hoop twee dagen dat ik een beetje bruin mag. Oké, okay, <laughs> ja, dat is ook verder. En Elvira Nortan. Uh, uh, uh, meneer Van Alen beschrijft weer hè, de mentaliteit. Je hebt hier gewerkt. En wat jij aangaf is dat je met die hoogopgeleden mensen werkte. Die allemaal verder willen. Maar de lageropgeleden. En ik bedoel, uh, je bent een meisje die met iedereen contact legt. Uh, ik zie een heleboel mensen zeggen, die, ik, ik zoek werk. Maar als je ze werk aanbiedt, uh, willen ze dan niet werken. Ik hoor van het bedrijfsliefje dat er heel veel vacatures zijn. Die maar niet ingevuld kunnen worden. Kan je me dat uitleggen? Lieve Prim, ik hou heel veel van je. Ik ken je al 25 jaar. En zou je vragen: wat heeft dit ermee te maken? Kom hier net als ik 5 jaar wonen, dan kan je al deze vragen zelf beantwoorden. <lacht> uh, Kelly, ik vind het heel erg leuk dat je hier een Suriname stage loopt. Ik hoorde je ook zeggen. Uh, dat, het, uh, dat sommige stagiaires uh, extra moeten betalen om hier stage te lopen. Ik uh, zou je willen feliciteren met het feit dat je sowieso een stageplaats hebt in Suriname. Er zijn nog genoeg Surinaamse en andere allochtone jongeren. die niet eens een stageplaats vinden in Nederland. Omdat ze lui zijn. Uh, ben ik niet met je om, eens. Omdat brengt. ze met een achterlijke relatie uh, Mijn visie over Suriname: ik denk dat de ouderen ons kunnen helpen. maar ik zie met name een uh, behoorlijke toekomst voor onze jongeren hier weggelegd. Niet alleen omdat ze uh, hier in Suriname zijn. Maar ook omdat ze de ambitie hebben internationaal toch mee te willen draaien uh, in de wereld. En dat maakt dat ze uh, ja, hoog studeren, uh, hoge opleidingen hier doen. Vaak naar het buitenland gaan. Maar wat je nog steeds, wat je steeds meer ziet, is dat mensen ook terugkomen. En uh, meneer Seger zei van er komen nog niet zoveel terug. Maar ik zie steeds meer mensen terugkomen. Met een Nederlands paspoort zonder recht om ja. te stemmen. Ja. Oké, zonder... kom maar we, we moeten echt... We moeten ergens beginnen. Kelly is hier nu als stagiaire. Er zijn ook nog genoeg stagiaires die of terugkomen of zelfs hier blijven. Met welk paspoort dan ook? Die Haitian is er. Uh, welke andere nationaliteit? Die Chinees is er. Ergens moeten we beginnen. En we zijn begonnen. Dankjewel, luisteren. <laughs> Luisteraars, dat was de nationalist... met een Nederlands paspoort Elvira Noord aan. niet zeggen. Uh, trouwens, binnen is gekomen... mijn vriend Gulchen Alibux... oprichter van een nieuwe politieke partij... Street, terwijl hij een Nederlands paspoort heeft... niet mag stemmen en niet gekozen kan worden... maar toch wil bemoeien in een land. Gulchen, naturaliseer, man. Dan is het makkelijkste. Maar, geen niet zeggen. Uh, de, de meneer Van Allen beschrijft de schoonheid... en de kansen die er liggen... die Haitianen, Chinezen pakken om te naturaliseren... terwijl een heleboel Nederlanders... Nederland nog zien als het Walhalla om te ontvluchten. Uh, uh, zie jij bij de jongeren in Suriname een verandering om te zeggen... ja, dat is de richting, we zijn hier, we blijven hier en we gaan het doen? Ik zie absoluut uh, een verandering daarin. Als je kijkt naar de jaren 80 begin jaren 90 uh, waren mensen echt bezig uh, te vluchten naar Nederland. En je ziet langzaam een kentering. Maar dat komt ook omdat bijvoorbeeld het onderwijs wel is verbeterd. Het hoger onderwijs, je hebt verschillende hbo-opleidingen die je... Uh, waarbij je studies nu kan doen die je uh, 10, 15 jaar geleden niet kon doen. Vooral FHR en FHR dat soort R management. Maar geen landbouwhogeschool. Nee. Geen uh, school voor productie. Uh, jullie hebben wel nu een technisch college. En ik geloof iets met mijnbouw. Precies. Maar voor veeteelt en landbouw nog steeds niet. Dus uh, dat is uh, iets dat moet komen. Daarom zeg ik, je moet investeren in het onderwijs. En dan, uh, komt het wel van, dan krijg je een slimmere bevolking. En dan hoeven we niet meer die kennis van buiten te halen. Ik zei eerder in het interview op jouw vraag, van uh, gaan mensen weg? Daarop zei ik: van, Ik zie niet zoveel mensen weggaan met een Surinaams paspoort. Ik zei juist dat ik meer mensen zie terugkomen. Nadat ze een Nederlands paspoort hebben gehaald? Uh, niet altijd. Ik ken ook mensen met een Surinaams paspoort die terug zijn gekomen. Niet uitgezet of zo? Nee, nee, nee. <laughs> oh, Zelf ook Ja, ja, Oké, ja, oké. Okay, okay. Mensen die geloven in het land. Oké. Okay. Uh, Giwani, uh, jij blijft hier tot je dood? Dat is de bedoeling. Ja, je bent beter dan ik, want ik schreeuwde in 82 toen ik stond te demonstreren samen met mijn vriend Pantje voor terugkeren. Ik bleef hier tot de doodstreden streden. We zullen strijden, we zullen niet bang zijn. En uiteindelijk toen er geschoten en gebrand werd, wisten we niet hoe snel we ons uit de voeten moesten maken. Ja, uh, misschien uh, dat zijn de keuzes die jij toen hebt gemaakt. Ik zeg alleen maar. Uh, als, als iedereen wegloopt voor die uitdaging... Dan, blijft het, dan komt het inderdaad nooit meer goed met Suriname. Zoals Julian Witt, een publicist en criticus, ooit schreef in een boek. Maar zolang er genoeg mensen zijn die blijven geloven in het land... en hier blijven niet alleen geloven, maar ook werken... dat je dat geloof omzet in, in, in, in werkelijkheid... dan komt het goed met het land niet zeggen, opinieleider. Ik vond het een hele eer om je te ontvangen. Elvira en Norton hetzelfde, Kelly hetzelfde. Je wacht zakjes de muziek. Want luisteraars, terwijl u mijn dierbare vriendin, de mascotte van mijn gezin, uh, uh, uh, Manushka Segela-brief had op de achtergrond, hoort, uh, wou ik toch besluiten met democratisch gekozen politieke bestuurders. Ze beseffen vaak niet dat hun acties consequenties hebben die verder rekenen dan ze ooit kunnen bedenken. Daarom zijn voor mij de zogenaamde visionaire politici een gevaar voor de mensheid. Ik ben geboren en getogen ongeveer vijf kilometer van waar ik nu sta. De criminele Jan Pronk, Joop den Uyl en hun onnozele volgelingen in het Nederlands parlement abandoneerden Suriname en gaven dit in handen van megalomane idioten die niet verder dachten dat hun leef lang was en als compensatie voor hun kleine falus wilden die charlatans natuurlijk een leger en zuipelap Jan Pronk gaf dat ook. De staatsgriep van 38 jaar geleden daarop volgende militaire dictatuur en de 8 december tureur is volgens mij een direct gevolg hiervan. Ik vluchtte naar Nederland, transformeerde van Suriname tot Nederlander en werd werd volgens velen van u zelfs de opper-Nederlander. Kunnen, dan kunnen er witte Nederlanders zijn die vinden dat ik hier niet thuis hoor. Zoals een zekere meneer Guido Gezellig die mailde dat ik moest oprotten van Radio 1 en schreef biologisch gezien is het sowieso onjuist dat kleurlingen zich in Nederland bevinden. Ze hebben hun huidskleur in de evolutie gekregen om bestand te zijn tegen de zon in de zuidelijke streken. Dat betekent dat het tegennatuurlijk is dat kleurlingen in Nederland wonen. Meneer Gezellig ga huili huili doen bij al die Tweede Kamerleden die in 1975 voor de abandonering van Surinaam de stemmen. Ga huil huil doen bij de militaire achasje Valk, die een smerige rol speelde bij de staatsgreep van 1980. Ga huil huil doen bij die laffe politieke bestuurders... die het onderzoek naar zijn bemoeienis geheim houden tot 2060. Dat vandaag deze schreeuw domineert in Nederland... is te herleiden naar de misdadige politieke keuze... van blanke witte Nederlandse politici... zoals Joop de Elskuiken en de Pronk. Maar zoals alles heeft deze medaille ook een andere zijde. Zonder de staatsgriep. En 8 december zouden mijn dochters hun geweldige levenspartner niet hebben ontmoet. En zou ik waarschijnlijk niet zulke prachtige kleinkinderen hebben gehad. En zou Subaas Gogaard nu niet Amor FM hebben gehad. Van waar vandaan ik dit gave programma mocht maken. Dit mondprogramma werd gemaakt door Techniek, Rewien, Matouw en Anne Bakema. Ondersteuning Diana Dutenhofer, Chris en Radia Gogaard. Julian Verbeek. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, manager van alles. Presentator en zorger van voor de Zoom. Suram Show, Radakijsjouw dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid zijn geworden van Pound. En gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Dank belastingbetalers. Volgende week komen wij live vanuit of de mooie nieuwe studio of de lelijke studio in Hilversum. Maar in elk geval uit mijn patria Nederland. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Leven de vrijheid van denken. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de Europese Unie. Leven de NPO. Leven Suriname. Leven Nederland. Namaste. dag. Wij schakelen terug naar de studio in Hulvers.